Oké, okay, uh, wat gaan we doen, Gerdi? Nou, Hans, dat ga ik je vertellen. Pluspunt Zandvoort probeert altijd de vernieuwing in het programma uh, aan te brengen. Absoluut. En uh, deze zomer uh, zijn er heel veel activiteiten. En Linda Overdijk gaat. Uh, uh, bij ons uh, op de achtergronden in... die we... De, ja, we hebben daar een ja. lijn. En dus ze gaat vertellen wat, uh, wat de bedoeling is uh, met uh, ja, want, Pluspunt. Ja, want de zomer duurt nog... Uh, de zomer het duurt leken. nog even, jongens. Ja, lijkt me wel. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, uh, ja, Goedemorgen, Hi, goedemorgen, Linda. Goedemorgen. goedemorgen. Jij kunt ons iets vertellen over jullie programma... Uh, zeg maar, de komende weken uh, bij uh, Pluspunt. Klopt, hè? Ja, ik wilde graag even wat uitlichten, inderdaad... Uh, ja. van uh, wat er in augustus nog staat te gebeuren. Wat voor leuks. Ja, uh, en dan kunnen de mensen zich aanmelden... sowieso via mijn mailadres... die ik meteen even zal zeggen... Ja, okay. als het handig is. Want ik hoor net... Uh, het is Oudendijk. Dus het is l.oudendijk... het pluspunt... zandvoort.nl Oké, okay, dus l.... Punt, uh... Overdijk... Nee. nee, Oudendijk. Oudendijk, Oudendijk. UD. breng de mensen niet in de war. Nee, en, zeker niet. Dislectisch, uh, Gerrit. Nee, net, hoor. Ja, een beetje wel. <laughs> dus l.oudendijk. Uh, at at plus .nl. Nou, ja. dat, dat is nu helemaal duidelijk. Ja. Dus daar kunnen ze zich Oudendijk. aanmelden en waarvoor kunnen ze ja. zich aanmelden? Nou, wat voor leuks hebben we allemaal? Nou, vertel eens. Um, 15 augustus gaat Dana Kannegieter over Tsjechië uh, uh, vertellen. Oké. Okay. Um, uh, dus als je zelf uh, niet op reis kan in deze zomermaanden en toch nog een tripje wil maken over de grens... dan uh, kun je komen luisteren in de blauwe tram. Uh -huh. Van 2 tot half vier is dat. Op maandag 15 augustus. Ja. Dan hebben we ook nog uh, kunstwerk in één les maken... met uh, onze kunstenaar Billy. Uh -huh. uh, elke woensdag dan schilderen wij. En uh, op 17 augustus kun je je dan aanmelden... en dan gaan ze in één les... Een kunstwerkje maken en ik zal je vertellen, vele mensen die hebben zich al, uh, die hebben zichzelf echt verrast tijdens die les. Wat leuk. Die... Want er komen mensen die nu zeggen, nou, ik, maar ik kan dit helemaal niet of die zijn toch een beetje bang mm -hmm. om de klas in de hand te nemen. Maar uh, nou, als Billy ze begeleidt, dan komt er altijd iets moois uit. En is er, er is er van. veel animo voor. Uh, er is, uh, we hebben een groep zeg maar, die uh, wekelijks sowieso komt. En dan uh, gaat hij steeds uh, andere opdrachten starten die dan bijvoorbeeld een aantal lessen duren. Mm -hmm. Dus nu is het speciaal een soort van instaples waar je het gewoon één keer eventjes mee kan maken en kan proberen. En wat kost het? En dan zou je wekelijks uh, als je wil aan kunnen sluiten. Ja? Wat, ko dat wat kost op, het, Linda? Uh, dat kost uh, 3,50. Okay. En dat is inclusief koffie, thee en wat lekkers. Oh, er, er, er zijn bedrijven die al meer vragen voor een <laughs> kopje ja. koffie, koffie tegenwoordig. Ja, <laughs> en wat lekkers. Het valt allemaal mee, hè? Het <laughs> valt en mee, hoor. Het, mee. Tussen 1 en, uh, ik zit even te drinken, in half en En wanneer, wanneer was dat ook weer, Billy, dan? Uh, woensdag 17 augustus. Woensdag 17, oké. Okay. Ja, en dan heb ik nog. Um, nou, voor als je, ben je niet zo van het schilderen of van de reisverhalen. Dan is er ook nog iets anders. Uh, dan kun je nog naar de poëzie komen. Uh, onder uh, begeleiding uh, van Theo en zijn vrouw Julia. Ja. En um, zoals je hoort, komt zij uit uh -huh. En deze keer gaat het over vertalen is een kunst. Dus poëzie vertalen is een kunst. Ja, ja. En hij heeft als beschrijving gegeven... poëzie vertalen is als balanceren op een evenwichtsbalk tussen twee culturen. Uh -huh. En dan worden er, um, wordt er een Nederlands uh, gedicht... en de Spaanse vertaling ervan... Um, uh, die wordt daarbij gehaald. Nou, interessant. En die doorgaan. wordt dan doorgelopen. Ja. En dat is 2:50 en is op vrijdag 19 augustus... Oké. Okay. Uh, tussen twee en half vier. Nou, wat leuk. Ja. Is het ergens terug te, te, te vinden? Wat? Natuurlijk. Het staat allemaal op onze website sowieso. Kijk. En we hebben uh, bij de blauwe tram zelf hangen ook allerlei leuke vrolijk gekleurde flyers hiervan. Uh, op het raam. En uh, nou ja, je kunt sowieso natuurlijk altijd even binnenkomen. Ja, en in het café het vragen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want we hebben het over de Blauwe Tram, hè? De, ja, de, ja, de Blauwe Tram is allemaal. inderdaad de locatie ja, klopt. De, waar dit allemaal plaatsvindt. Ja, de Blauwe Tram is bij de, bij, de, bij, de, bij de bibliotheek daar. Ja, bij de Bibliotheek daarnaast. Bloeidavond ja. Ja, ja. inderdaad. Ja. Nou, ik, ik zag ook nog iets van Michiel Drommel. Is die al geweest, of niet? Met zijn reisverhalen. Um, nou, daarom ben ik ook eigenlijk op de radio gegaan. Nou, want verkullig. er is uh, weinig animo. Dus voor hem gaan oh. we een nieuwe datum uh, oh. uh, zoeken. Want we hebben het idee dat het gewoon nog niet uh, genoeg verspreid nee, is. Nee. Dat de activiteiten er speciaal zijn in... De vakantie. Dus misschien dat uh, ja, ja, ja, ja mensen zich nu uh, zoiets hebben van oh, nou dat wist ik helemaal ja, niet. Want ik zou er nou. toch heen gaan naar Michel Drommel. Want ik weet welke prachtige reis die je hebt gemaakt. Dus, uh, ja, yeah. nou en ik heb foto's er ook ervan ja, gezien. Inderdaad, en, uh, ja, nou, ja nou, inderdaad. Het is echt prachtig, uh, inderdaad. Ja. Nou, dus daar is... gaan we naar nieuwe datum. U kunt zich daar ook voor opgeven hoor. We gaan daar gewoon een nieuwe datum maken. Uh, nou, voor alle, al, allemaal op dat uh, op dat uh, uh, e-mailadres, de L.Oudendijk. Dijk. Ja, L. Oké, okay, nou dat we... um, En dan heb ik nog een laatste. En daar gaat, uh, als het goed is, is Adam Spoor bij jullie... Ja, dat klopt. Ja. Ja, de die, die zit al ja. klaar, dat is leuk. Dus ja. die gaat er wat uh, over vertellen zometeen. Dat nou, helemaal toch? Op 12 top. augustus gaat uh, namelijk muziek door de jaren heen okay. starten. Oké, nou zo dat. En dan dat, gaat ja. uh, saxofonist en zanger Adam Spoor wat meer over vertellen. Ja, absoluut. Ja. We gaan met Adam praten uh, over muziek door de jaren heen. En... Uh, dat uh, nou komt het helemaal goed. Mag ik jou hartelijk danken, Linda, voor deze uh, Heel graag gedaan. Is het ook nog altijd mijn telefoonnummer ook nog zeg? Of is het, uh... Nou ja, als jij dat niet erg vindt, kan het natuurlijk. Ja, hoor, die staat ook altijd op de flyers. Ja, 06 03279 Oké, okay, dat is... okay, 06-338-03279. Dat is het. Of L. Oudendijk, het Plus.zandvoort.nl. Oudendijk ja, dat... plus ja, precies. en plus.zandvoort.nl. Dat dat goed hoor. En, en de website nog een keer, want die hadden we nog niet genoemd. De website is. Um, de punt... website, je kunt zeg maar gewoon naar plus.zandvoort.nl plus plus ja. en dan uh, zie je zelf vanzelf wat er komende maand allemaal gaande en dan is dan zie je het op de en, verschillende dan. locaties. En nou, en, uh... hartstikke goed Linda. Wij komen ja. eruit en uh, we gaan praten met uh, Adam Spoor. Hartelijk bedankt okay, voor, de, voor de toelichting hè? en een mooie zomer. Ja. En een mooie zomer. Zo okay, bedankt, verder, bedankt, ja, vanzelf. Oké, okay. okay, bye bye. Nou, ja. uh, dag. Nou, Linda zei het al. Uh, we zitten hier met uh, Adam Spoor. Die gaat uh, de muziek doen. En wat ga je doen, uh, Adam? Nou, uh, wat ik, voor muziek? Ik, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Nou, ik ga het volgende doen. Uh, volgende week vrijdag of 12 augustus. In, in, in de Blauwe trap. Nou, niet alleen 12 augustus, he, want het is een aftrap. Uh, nou, van... ik, ik ben de eerste gast. Er komen meerdere gasten. Oh. Maar dan ben ik dan niet bij. We hebben andere, andere invalshoeken en noem maar op. Maar uh, ik ga dus de, in vogelvlucht de link bespreken en laten horen. tussen de blues, de oorsprong. Aha. en de hedendaagse popmuziek eigenlijk. Oh, wat in, leuk. Meer. Dus, En ja. dat doe ik uh, met. Uh, uh, uh, met banden, begeleidingsbanden Ik speel zo'n uur. Ik ga over dingen praten en dan ga ik spelen op mijn zak en, en zingen met begeleidingsbanden die ik uh, heb, professionele dingen. Ja, ja. En, uh, ah. wat, ik, wat ik regelmatig doe, gewoon op. Want jij treedt inderdaad nog op. Ja, uh, regelmatig. Ja. In mijn eentje op feestjes en partijen. En uh, ik zit in twee orkesten of Jazz Jazzband. Dat is de. Oudste Haarlemse oude stijlorkest. Wat leuk, Dixieland. Mm. Dixieland, ja, nou, leuk. New Orleans stijl eigenlijk min of meer. Ah, en dan goed. spelen we vanmiddag om twee uur in, in Sparendam. Wat leuk, leuk. Met een kerkje, ja, dat is een geweldige ja. locatie. Zeg. Ja. En ja. Uh, we spelen gewoon weer drie keer op Haarlem uh, Jazz en uh, More uh, in augustus. En, uh, goed. En dan, heb ik, dan speel ik nog met, uh, met, met een oude Zandvoort die je misschien ook nog wel kent. Peter van Litsenburg, mm -hmm. de trompetist. Ja. En dan hebben we nog een, uh, dat heet Spoorloos, dat is een, een hardbopformatie. formatie Dat uh -huh. is uh, vijf man. Daar spelen we die Art Blakey-dingen mee, weet je wel, uh, de, de, de Bluesmarts en Alon K. Is weer. het de met de burgemeester zijn... erbij? Nee, de burgemeester nee. niet. Nee, die speelt ja Wij spelen gewoon. Of die speelt gewoon elektrisch uh, die, die speelt gewoon bas. Speelt, uh, elektrisch bas. Heet het, uh, ja daar kunnen wij niet beschrijven natuurlijk. Nee, nee. Sorry hoor. Nee, maar niet Maar, ja, maar, uh, maar je, je, nee. jij gaat dus uh, in, het, in, in pluspunten uh, uh, over de blues praten. Ja. En, uh, maar je, je, je, je speelt uh, voornamelijk zelf jazz. Ja, maar ja, de, de blues is natuurlijk de oorsprong ook van de jazz. Natuurlijk. Is dat zo? Ja, dat is natuurlijk. Oh zo. ja. Kijk, de, de, als, je, als ik nou even. De blues is ontstaan. Door de slavernij. Ja. Die gingen van het veld naar een hutte... Uh, waar ze moesten slapen en dergelijke. En die... die dat noemden ze de gesproken bloes. Mm -hmm. En dat deden ze van... Uh, nou ja... We werken we ons de kleren... enzovoort, enzovoort. En toen... en toen die... toen, toen die slaven... de slavernij was eigenlijk... Uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat stopte... Toen kwamen die, die, die slaven, die, die kwamen dan in aanraking met, met instrumenten. Dus Oké. Okay. En dat gingen ze dus uh, bespelen. En daar is dus daar is de instrumentale bloes van gekomen. Maar dat is, dat is in de, twinti de, de, nou, de twintig jaren van de vorige eeuw? Nou, of eerder? je kan eerder, in de, in de, met, met, ja, onder de beide eeuwwisseling bij wijze van spreken. En je kan dus natuurlijk spreken van... Uh, dat bijvoorbeeld de Charleston mm -hmm. de eerste popmuziek was. Ja, ja, ja. Hm. Dus dat de, de grote verandering, ja. zoals in de 60 jaar met de Beatles en de Stones ja, natuurlijk... Ja. Gebeurde dat natuurlijk in die, in die, in die Roaring Twenties. Uh, ja. ja. Dus dat gaan maar, we doen, een beetje zo. Uh. Wat leuk. Ja. Maar dat, jij, jij gaat dus uh, door de tijd heen, zeg maar. Ja. Maar, maar. Maar is het ook de bedoeling dat mensen zelf meedoen? En, uh, kunnen ze meedoen met een instrument? Of uh, is het echt nee, het is zo het dat je. Sessie, nee. is het is geen sessie, nee. Het is geen sessie, sessie, nee, nee. nee, nee, nee. Oké, okay. nee, maar voor de duidelijkheid even. Ja, nee, nee. nee. Maar j, jij neemt de mensen eigenlijk mee door de tijd heen en de ja. ontwikkeling van de muziek, zeg maar. Ja, ja, precies. En daar is veel over te vertellen, waarschijnlijk. Ja. En dan. En dan doe je met, met je met je eigen uh, muziekinstrumenten. Dus de ja. saxofoon is dat het belangrijkste van he? ja. Nee, nee. En klarinet ook, dus uh, dat, dat, dan, dan kom je er wel uit. En met je, je achtergrondapparatuur uh, ja, ja, ja, ja. kun jij gewoon uh, bijna, een hele ja, gaat prima. bijna een hele band uh, bestrijken. Ja, ja dat, de, de, de, de professionele banden, dat is ongelooflijk. Ja, ja, je kunt hele ik orkesten bedoel, erachter uh, zetten. Ja. Ik, ik, ik zing uh, Penny's room even met, met Count Daisy Band. Ja, ja, ja. <laughs> Mooi, hè? <laughs> ja, het is wel mooi dat de techniek dat, uh, ja. dat allemaal ja, uh, kan kan, kan doen ja. en, en uh, je, je kan uh, verdienstelijke Sinatra uh, aandoen heb ik begrepen ja dat uh, <laughs> ja, ja. <laughs> dat in de here krant ja, ja in de in de here voor mij Kronk, ja, ja leuk Het is voornamelijk was voornamelijk uh, timing hè ja ja ja ja timing van van man ja was ongekend. ja ja maar uh, nee, daar stond in dat, uh, dat uh, wat, wat stond er ook weer in, ik kan het even niet zeggen. Oh ja, dat, uh, uh, even kijken hoor, met meeste saxo saxofoongeluid geluid had, kreeg je zelfs de meest bedaarde prettig onrustig. Dat was wel mooi. ja. <lacht> En hij, hij werd gesteund door een band die qua professionaliteit niet onderzoekt voor soortgelijke bands uit Engeland. Ja, en dat was er waarschijnlijk die dat achtergrond. Dat ja. ja, is de Flower Town Jazz Band. Ja, en ja. dat speelde dat, mee in het ja. oude stijlfestival. En dat gebeurde allemaal op uh, 1 november uh, met de 43 e ja, ja. editie van het Rabo Jazz Festival. Dus ja, dat zit je ook elk jaar, of niet? In de heren, ja, dat klopt. Ja. Ja, dat was met de Flower Town Jazz, Flower Town jazz Band. Jazz ah, Goed hoor, ja. ja. Uh, treed je nog wel eens op in stand voor, het, of niet? Nou, dat is het punt. Heel weinig. Ja, jammer. Ja. We hebben geen jazz uh, helemaal. Je wel, je het wel, het nee. Ja, wat jaren geleden had je Café Alex, daar speelde ik ja. twee keer in de maand. En, en ik speelde nog vroeger wel eens in het wapen. Ja, wapen toch nog wel een muziek hè? Ja, ja. Ja. maar weet je, kijk, ik, ik heb wel eens met Brigitte gesproken en maar er staan er drie man oude stijl te spelen. Kijk, ik speel alleen. Of ik speel met zes man. Ja. Of met vijf man. Ja, ja. Of, hm. of ik kan ook een kwartet samenstellen. Maar er moet piano dan bij. En mm -hmm. er moet een drumstel bij. Ja, ja, met, ja. met een, een wasbord en... De, dat doe ik niet meer. Nee, begrijp, nee. ik, ik, ik speel voor mijn plezier. En, uh... ja, ja, duidelijk. Dus vrijdag 12 augustus krijg je de aftrap, de feestelijke start eigenlijk van muziek door de jaren heen. Tussen 10 en 12, Tussen 10 en 12, 10 en 12 ja. inderdaad. En daarna ga jij door met uh, uh, uh, wekelijks uh, iets. Uh, en dat is steeds hetzelfde, of is dat? Nee, dat, ik, ja, dat, dat heb ik nog niet besproken. Hoor. Oh, dat heb je nog niet eens gevuld. Uh, nee, ik okay. dacht namelijk dat Linda. Uh, van plan was om dus uh, een diversiteit uh, okay. ieder, iedere week. Ja, dat weet ik ook niet precies, met, maar, maar, uh, maar dat geloof ik wel. Want het, iedere week dat kan ik gewoon niet. Uh, nee, er staat nee. hier uh, live muziek en quizzen en nu kan Ja, ja wij draaien. Dat gaat iedere week door. Dat gaat iedere oh, week. Maar met uh, een andere bezetting. Ja, dat bedoel oh, okay. ik. Ja, ja. Maar je, daar ben je iedere week bij. Nee. Oh, dan ben je niet iedereen nee, mee. Alleen bij. met de start. Alleen met de start. Oh, ja. op die manier. Ja, ja. Moet ook dan. golf op vrijdag. dan. <laughs> oh, golfje ook. Nou ja, daar gaan we het maar niet over hebben. Ja, ik ja. ik, ik ja. geef je groot geluk. Dan ga ik even koffie ja. halen. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk, Adam. Ja. Ja. Ik wens je veel succes met uh, alle ja, psychactiviteiten. Tot, uh, tot, uh, tot, uh, ja, want mensen, mensen kunnen komen. zich waarschijnlijk ook op dat uh, eerdere... Uh, uh, Hoor je dit? E-mailadres, zich dus, aanmelden? He. Ja, ja. Dan, de, via loudendijk.zandvoort.nl. Oudendijk, ja. Of, of de buren... Uh, dan moeten er nog een volk ja. in de bus. Of ja. Nou ja. Met ja. Ja. Nou, Koningsdag heb ik daar nog... of met Koningsdag ja. Ja. op mijn balkon. Dat was een markt daar. Op Aha. Het... Oh, wat goed. Heb ik op het balkon met een ding gestaan. Ja, ja dat, was... Oh, wat dat was leuk. leuk. Ja, dat ja, is de, de ze meer. Met die coronatijd ook. hè, met, ja, met op ik op ook het balkon. het In Italië heb ja. ik ook, heb ook mooie beelden gezien. Mooi. Nou, hartstikke bedankt Adam. En ik wens je veel succes. En ook met golven. En ik zou zeggen... Jongens, uh, meld je aan? Ja, meld je aan. Ja. Ja, 06 330 Nee, nee 3380 3279. Ja, en dan, en dan krijg, ik, krijg je geen spijt van. En dan nee. krijg je Linda aan de nou. telefoon. En je krijgt <laughs> en dan, er geen spijt van. En je krijgt er geen spijt van. Oké. Okay.